Middernacht, maandag 16 december, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Libanese leger heeft aan de grens met Israël geschoten op Israëlische militairen. Daarbij is een militair omgekomen. De incident was bij de grenspost Roshanikra. Hanikra. Het Israëlische leger twittert dat geschoten is op een burgervoertuig door een sluipschutter. De VN-missie Unifil, die in Zuid-Libanon toeziet op de naleving van een wapenstilstand, is op de hoogte gesteld en doet onderzoek. Vorige maand raakten twee Israëlische militairen langs de grens tussen Israël en Libanon gewond door een explosief. Michelle Bachelet wordt opnieuw president van Chili. Ze heeft 62 procent van de kiezers achter zich gekregen. Haar tegenkandidaat, Evelyn Mathij, kreeg de steun van 38 procent van het electoraat. Bachelet, de kandidaat van links, stond er vorige maand na de eerste ronde al het beste voor, met bijna de helft van de stemmen, tegen een kwart voor de conservatieve Matthij. Bachelet leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij met de Christendemocraten en de communisten. In haar campagne heeft ze zich sterk gemaakt voor het verkleinen van het verschil tussen arm en rijk. Bij een ongeluk met meerdere auto's op de afsluitdijk zijn acht mensen gewond geraakt. Eén slachtoffer is zwaar gewond. Allen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. Halverwege de afsluitdijk op de rijbaan van Den Oever naar Leeuwarden. Een automobilist botste tegen de vangrail... en kaatste terug op de snelweg, zegt de politie. Volgens de politie was de automobilist afgeleid. Twee auto's botsten daarop tegen de auto... en twee anderen schampten hem. De rijbaan richting Friesland is een half uur geleden weer opengegaan. Het weer, af en toe wat lichte regen. Morgen overdag wordt het zo'n 10 graden met veel bewolking... en een matige, aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Dinsdag staat er minder wind, maar het blijft bewolkt... en soms is het nat. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het is tijd voor Echte Jannen. De radio show voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jannen, radio van Mijn naam is Jan Roos en ik wil even mijn buurman feliciteren met uh, 25 jaar huwelijk uh, bij deze. En natuurlijk uh, de groeten doen aan uh, Iris. Ja, dankjewel, Jan. Mijn ik wil graag een plaatje aanvragen. En, en, ja, dat is hartstikke leuk. En, en, en mijn naam is dus Jan Heemskerk. En Jan mag ik jou ook feliciteren met alweer een ongeschonden alcoholweekend. weekend. <laughs> ja, nou, heb je gevochten toch? Laten we er maar niet over praten. Ja, okay. Beeld Beeldaiflaid heb je echt. Jan. NLS op Twitter is natuurlijk echt Janne. Je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen naar het echte Janne VoiceMail-vrouw. Ik dacht dat we dat hadden geskipt. Oh sorry, vraag het even. Is dat uh, geskipt in mijn hoofd? zijn we daarmee opgehouden met dit achterlijke voicemail ah, Wat is dat voor projectje, joh? Niemand belt. Nou, als je wel wil bellen, moet je dat doen naar 06 3000, eh, 9009 Zo is het. Een echte Jan, dat ben je van de je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus begin je een uur te laat met de uitzending van de begrafenis van Nelson Mandela. En geef je daar bijvoorbeeld volgens alles. En iedereen schuld Van behalve jezelf, zoals de Nationaal Nieuwsomroep, de NOS, dan ben je dus ontzettende Johan. Hey, Jan. Free, free, let them ja, laten we nog even kijken wie deze week nog meer echt Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan! Of Johan, echte Jan! Een uur te laat! Of Johan, echte Jan! Een uur! Ja, nee, dat is nog niet te geloven, nee, maar een uur te laat beginnen met de, met de begrafenis van Mandela-uitzender, de Nationale Nieuwszender. Heel alert. Nou nee, ja goed, in ieder geval, uh, we beginnen met Anouska van Miltenburg. Ik, ik voel me eigenlijk een beetje onheus uh, bejegend. Ja, van Miltenburg is natuurlijk Echt? een schat van de mensie. En ze schijnt heerlijke hutspot te kunnen maken. Maar als Kamervoorzitter is het natuurlijk een waardeloze ramp. Maar dat acht fractievoorzitters anoniem dit gaan vertellen aan de azijnbode... dat is dan wel weer heel erg treurig. Ja. Dus Anouska... Sterkte. Als je dit hoort, je kan er echt niks van. Kun je er geen disciplinaire maatregelen op loslaten, dat tuigt dan gewoon. Nou weet je wat zo gek is, hè? dat, dat, dat, dat zo de Kamervoorzitter die wordt, zeg maar, aangewezen. Ja, hè? Ja. Dat is wel heel democratisch, ja, ja, omdat ja, die mensen ja. die haar aanwijzen, ja. democratisch zijn gekozen. Ja. Het is één bak gekonkel. Ja. Maar je kan er dus niet vanaf. Nee. Je kan dus niet zeggen van, van hé... Hey. Je bent hier, goed. Ga maar weg. Nee, maar toen, had je, dat denk, had je niet, toen ze niet toen ze vandaag een persconferentie bijeen riepen, gisteren, moet ik Nee, dat, dat was... Zei, dat uh, ik, sta, niet... ik treed af. Ik zou, denk, nee, basis. die persconferentie was niet waar. Dat was een, uh, oh. een rand op Twitter. Je moet niet alles geloven je Nou bent. ja, het, ik had het wel gedaan. Denk. Ik denk dat ik gewoon gezegd, joh, als het zo zit, Ai, ga je toch lekker weg, joh. Nee, maar het gekke is, dat als je een minister hebt die niet functioneert, dan niet kan weg. je zeggen, pleur lekker op. Ja. En dan heb je dus een Kamervoorzitter die niet functioneert en die moet gewoon de rit uit blijven zitten. Ja, als Rutte twee ook uit blijft zitten en laten we God bidden op onze blote grintjes, dat dat niet het geval is, Jan. Nou, gesproken daarover, Jeroen Dijsselbloem. Ja, intense emotie, dat dit mij mag overkomen. Nou, we hebben ook intense emotie, want minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem is dus politicus van het jaar geworden, Jan. Ik ga het eens even om. God mag werkelijk weten Echt? waarom deze man... Ja. politicus hij van het, het jaar zelfs geworden. Hij was gelukkig ook verbaasd, dat was wel mooi. Nee, hij was cynisch. Oh, dat was cynisch. nog veel er... Nee, maar... Waarom hij? Nee. Waarom nou hij? Nee. Wat is er. Waarom nou hij? Ja, misschien dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij. weet ik veel, de cursus. Financiën, minister van Financiën voor beginners. een jaar succesvol afgerond heeft, geflauwd. Maar waarom nou hij? Wat nee, heeft hij dan nee. gedaan voor nee. het land dat je denkt van. Nou, om, het enige wat hij gedaan heeft is dat hij baas werd van de eurogroep. Waardoor we nog dieper met onze reet in de EU zitten. Maar nee. meer niet. Nee. nee. Dus ah. wat is het? Nou, nee, joh. Ja, natuurlijk. Hé, hey, daar hebben we Tamzang Kwa, uh, Yanchi. Ach, nee. I was in a very, very, very uh, difficult position. Ja, natuurlijk is hij de allerslechtste doventolk tolk uh, ooit. <laughs> wat wat ik tolk. Hij is helemaal niet eens een doven maar maar eens, als je dus met je halve gare kop... Naast Obama staat er freestylen met je handen voor een miljardenpubliek. Ja. Hè? En je bent en dat zo op ge moment gek is als een deur. Dat je de president, de de president de de gewoon wordt. Nee, maar dan ben je wel een echt jong. Je bent koning, Nee, maar als je gewoon... Gewoon, je gaat er gewoon staan naast de, naast de klootviolen met je handen heen en weer. En niemand heeft je ooit gescreend. Die man wordt trouwens ook nog verdacht voor moord en verkrachting. Staat daar dus naast Obama. En dat is waarom ik zo gek ben op Afrika. Free, free. <lacht> Mandela. Ja, we gaan nog even verder met uh, uh, Hans van Baal. Alleen in de Haag zijn is iets goed. Het andere alleen in brussel Straatsburg dus zijn is ook niet goed. Dus je moet combineren. Nou, als je dat zo... Combineren. Combineren. Het hoofd van de Europese tak van de VVD helemaal niet kritisch is op de EU. Dat wisten we wel, dat hij daar samen optrekt met D66... en bij elk kruisje een handtekening zet om ons land erop op te heffen. Dat wisten we ook. Maar nu weten we ook dat meneer Hans nauwelijks een vergadering daaruit... zit haalt zijn poen op en vertrekt voor het stemmen. Het is toch Echt? jammer Jan. Ja, ik Echte weet niet wat het is met ons Echte beleid. Ik stak Echte geen hand op, ik weet niet Echte wat jij... Echte ja, ik denk dat er gewoon iemand het zat was, dit deel van... Ja, we gewoon we, zeggen, nou, dit is wel mooi geweest. Dan de ja, dan pleuren ze, ik druk ja, gewoon even <laughs> een jingle in. Ja, kan mij toch ook nee, precies, heb gelijk ook. Hij knalde naar instant bekendheid, eh, toen hij op 28 november. Vreek de Jongen met de grond gelijk maakte bij Pauw Witteman. En ja, moeten we eerlijk zeggen, dat was natuurlijk aan de ene kant wel heel erg leuk. Aan de andere kant wel makkelijk. Want Vreek de Jongen is een seniele oude gek. Een hartelijk welkom voor ons hoofdgast. Ja, maar nu ga ik dus raar. Jernas. En dan? Jernas Remat, Remat. Jernas Remat. kan het wel, hè? Jernas Remat. Ontstaat staat hier? Jern is Remautarsing. Zeg het even, wat is het nou? Ramautarsing. Ja. Welkom dat je hier bent, leuk dat je er bent. Fijn dat je er ja, eh, ja, je bent uitgenodigd. Je werd in één keer beroemd eh, omdat je. Nou ja, ja zonder. Zoveel, zoveel deed ik helemaal niet. Je deed niet, he. helemaal niet die man zit er zelf wel gek. Wat hij de laatste sprak, jaar al doet. Uh, ik sprak één zin uit en uh, toen was het klaar. Ja, ik ah, het wat dus er geiniger was, was dat je het op een gegeven moment maar bleef herhalen. dat hij zelf het gesprek begonnen was. zat dus zaten daar een beetje. Ja, het was bijna verkeerd, hè, verdonken. Het was ook mazzel natuurlijk dat hij er ook was. Dus we zaten daar als een, die gaf ja, een ja. Ja, heel <laughs> grappig koppel. en, en, die, en die, Hij werd maar steeds bozer. Dus je zei, ja, begint er toch zelf over, mag ik dat maar terug zeggen. U onderbreekt mij telkens. Nee hoor, helemaal niet. helemaal niet. Het was echt heel geestig. Het was leuk. Ja, het was wel heel geestig. Ja, maar het was ook wel zielig voor die oude man, die hebt gelijk. Nou wel, alsjeblieft. Hey, uh, maar gelijk, waar jij gelijk op straat herkent nu, als die jongen, die vreemde jongen... Uh, ik, uh, ik ben een paar keer herkend, maar is op twee jaar gaan te tellen, hoor. Op straat. Ja. Dus het, het valt mee, maar een paar keer wel, ja. ja dat is in de natuurlijk de wel. En was maar al, het was ook de de een algemene... beetje in die uh, Zwarte Pieter periode natuurlijk, hè. Dus dan, ja... Moet ik niet lachen? Of? Nee, dat bedoel ik, dat bedoel ik niet uh, vervelend. Nee, nee, tuurlijk niet. Ah, dat komt nog wel als je het <lacht> vervelend bedoelt. Wat bedoel je dat vervelend. Nee, dat bedoel ik niet vervelend. Nee, maar ik, wat, wat ik, was die aandacht dan over het algemeen positief gelazen? Goed dat je die, die sloom gemapt hebt? Of was het meer van... Blijf het je takken van vreek af? Nee, het was vooral positief. Op internet misschien uh, 80, 20 procent. Oh, okay. Maar uh, ja, joop.nl heeft nog een hele campagne gestart. Uh, drie artikelen over mij in een week. Wil je dat uh, niet meer zeggen? Oh, sorry. Nee, dat, dat, ja, ik lees niet elke week, dus misschien zie hem Nee, we nee, propaganda-site van de Vara. Uh, van die Malle van Jolo. Daar gaan we niet. Uh, daar doen wij hier okay, niet. Dat hebben we het niet gelezen, maar dat was, was men niet zo positief. De nee, site nee, waar nee, we niet nee. over praten. Heet nee, dat. nee, ze waren niet zo heel positief. Oh, nee, dat is jammer nou. nou en daar ja. hebben ze wel heel veel moeite mee gehad, waarschijnlijk. Dat ze, dat ze, hè, dat ze dus jou moesten affakkelen. Nou goed, dat hebben we het wel over. In ieder geval, uh, Jeroen Dijsselbloem. Eh, want we gaan de eerste de tijd een beetje doornemen. minister van Financiën. Politicus van, ja, wij hebben net al gezegd: uh, Jan en ik, de andere Jan, vandaar ook het concept. Echt Jan, ja, dat is, uh, niet zo moeilijk. Uh, dat we, geen, we, we begrijpen niet waarom hij het heeft gewonnen. Wat jij? Nou, ik, uh, ik, ik zit in hetzelfde kamp. Ik, ik ben ook eerlijk gezegd helemaal geen fan van hem. En het enige wat ik kan bedenken is dat hij een hoge functie heeft binnengesleept. Uh, voor Nederland. Maar ja, of het voor Nederland is, is natuurlijk een tweede. Maar de grote grap is, hij heeft dat helemaal niet. We hebben dat gekregen van de moffen. Uh, ja, ik, ik kan me ook niet iets anders voorstellen dan dat dat de reden is waarom ze hem zo geweldig vinden. Maar je kan niet zeggen dat hij heel goed werk maar, heeft gedaan. Uh, er zijn toch dus blijkbaar. Je moet, je moet toch wel iets kunnen begrijpen. Jij, Jan, je bent ook een parlementaire journalist. En, en, en jij zou toch moeten weten wat je collega's bezielt om deze, deze manier uh, op het, op het, op het pluche te hijsen. Niet? Je had eventjes iets anders te doen, hè? Je let helemaal niet op wat ik zei. Nou, dat heb ik vaak als jij begint te lullen. Oh, nou weet je wat doe jij toch lekker. Maar goed, <lacht> in ieder geval, die Dijsselbloem is uh, voorzitter van de Eurogroep geworden. Omdat Duitsland dat graag wilde. Uh, hij uh, kan nu eigenlijk helemaal niks meer kritisch uh, doen daar in Brussel Omdat je ja, uh, namelijk te, uh, zichzelf er niet uh, te verantwoorden. noemt. Ja, misschien is het om... een beetje in het land der blinders en nog koning. Hè? Noemen ze andere goede politicus. Ik nou ja, dat ze zijn best duur gezaaid. Van... Ze jij zijn best duur gezaaid. Dus op een gegeven moment uh, denken ze, ja, hebben we hebben Rutte een paar keer gehad. Of volgens mij hebben we een Wilders een paar keer gehad wij hij specht al een keer, heeft hij het een keer geworden. Dus ja, dat moet wel een keertje een ander het worden. Dan zijn we er een beetje doorheen ook. Dat, dat is een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. Hey, wat vond je dan? Wat vond je nou weer geestig? Hoe oud is Bram van je 75? En die is dan uh, talent oh. van het jaar geworden. 123. Wat vind je daar dan van? Ja, ook voor hem ben ik niet de grootste fan. Maar, nee, maar... maar daar kan je tenminste nog zeggen dat, uh, dat hij die partij die op, uh, op de rand van de afgrond stond een beetje terug heeft gebracht. Dus. Ah ja, Hij en iedereen, heeft enige verdiensten. Ja, ja, niet ja, al voor, te veel. Ja, was het was natuurlijk ook nog zo dat iedereen die zag die Jesse Klaver natuurlijk wel doorstoten naar de top. Maar Bram heeft dat moment toch nog stevig in de hand. Hè? Goed in de kiem gesmoren, hè? Ja. Maar, maar ook. ook bij Bram van Ooyek vraag ik me af ja. wat dan het grote talent aan hem is. Ik ja, zie, dat... ik begrijp dat dus niet. En heb ik het niet over dat ik het per definitie structureel oneens ben met alles wat GroenLinks zegt. Maar ik vind het ook nou niet echt dat een politicus... dat ik denk van, nou, dat, die, die spreekt je lekker aan. Maar ja, welke, welke jonge politici, politici ken jij nog? Ik bedoel, je hebt Jesse Klaven, je hebt die Karol van SP. Het grote... Er er twee die een op TV nee, Het komen. grote politieke talent in Nederland is uh, Pieter Omtzigt. Maar die zit toch gewoon langer in de Kamer, of niet? Ja, wel, oh, niet nee, dat is niet lang. echt een super jong talent. Nee, nee okay. dat, dat, dat, dat, dat dat maar goed. Ja, nee, ja, nee, het droefgeestige van de zaak is dat er best een aantal bij de CDA zit, inderdaad. Dat, dat is wel gek. Ah, joh, wat dat maakt we het wel uit? Vaker... Hey, uh, uh, van Miltenburg, dat de, de kritiek erop, begrijp je dat? Ik vind het heel goed dat ze die Koran weglegden. Ja. Dat vond ik gewoon een goede actie van. Ja. En, en de dus... Bijbel, niet vergeten. Ja, uiteraard. Ja. Die nee. Eerst. Nee. Nee. is eerst. Dat is ook niet zo goed afgelopen. Dat, dat initiatief. Nee, ik vind op sommige punten, ja, misschien is de kritiek gefundeerd, maar. Uh, om, om de achter haar rug om te, uh, dat zo te gaan doen aan de media toe. Ik vind, hier moet je toch over kunnen praten met als volwassen mensen. Als je ja. zo iemand hebt verkozen met zo'n 150e... Als het, als het zo overduidelijk is dat ze niet uh, capabel is... Ja, dan moet je vind... toch met haar kunnen praten. Ja, dat lijkt me niet iets uh, wat hogere wiskunde vereist. Nee, ze heeft een coach al heel lang. Die zit, uh, dat is heel grappig om te zien. Die zit uh, tegenover haar op de publieke tribune... Alleen met geen gebaren te maken. Nou, dit dus, is het ja. net als die, die doventolk met Mandela. Ja, ja. Die zit dan, nee, een, een, een knikken ja. Die vrouw, ja, het, het, het, het, het gaat gewoon niet. Maar het is zo raar dat je er dan niet kan zeggen, van, joh, het lukt niet, ga maar weg. Ja, het is heel werkelijk, want het is en de of, uh, verkiezing van het parlement zelf. Of nog raarder zelfs, dat je dan zelf niet denkt van... God, ik zit hier elke dag met de dood in mijn lijf en iedereen haat me. Misschien moet ik maar gaan. Ja, maar dan, dan was jij hier toch ook al geweest. Nee, ik, ik voel helemaal die vrouw vibes niet, gek is dat. Oh, misschien is dat gewoon ongevoeligheid, kan ook. Ja. Dan zeg wel gewoon dat hij in de gaten heeft dat hij impopulair is. Dat zou... dat zou ook nog kunnen. dat je gewoon eens even, joh wat doen die mensen de gaan, wat die mensen te ja, Nu is het wel in de, de gaat gaten, ervoor. denk ik. Hoor. Hè? Nu is het wel in de gaten, denk ik. Ja, maar ik kan ook zeggen dat ja je kan ook, ja, nou, ik weet niet. Ja, nou, raar, nou goed. Hé, hey, NOS, de, de nationale nieuwszender van Nederland. Wij brengen gelijk de actualiteiten bij u op het bordje. En die waren een uur te laat bij de begrafenis van Mandela. Hebben we dat gevolgd? Nee, ik, ik heb genoeg Mandela gezien. Nee, ik bedoel niet, dagen, niet, niet die uitzending. Maar dat de NOS dus gewoon een uur te laat begint... met de begrafenis ja, het, het, van het, Mandela. Het, het is overheidsfuncties, hè? Dat is hoe de overheid opereert. Je kan er niet van op aan. Nee, maar het nee, maar dit, maar dit is toch dat je dus altijd pretendeert... dat jij de brenger van het nieuws bent... en dat je niet uh, kan bedenken... Dat, wat, wat voor tijd het is in Zuid-Afrika. En, en iedereen en alles de schuld geeft ook. Dat vind ik helemaal mooi. Wie gaf ze allemaal de schuld? Nou, het lag eigenlijk aan de Zuid-Afrikanen. Want die waren... Nogal, ja, ongeorganiseerd. En die zijn zelf vannacht maar besloten om een uurtje eerder te beginnen. Het ja, gekke is dat de BBC dan wel op tijd is. Maar ja, dan misschien kunnen die wel wintertijd en zomertijd berekenen. Weet ik. Daar is ook, daar ook een uur in vroeger. Misschien is dat het wel. Ja, je weet het niet, Jan. Je, zo, ja, dat ja ja, je ziet het wel bij de les. Maar dat ja, hebben ze nou uiteindelijk toch inderdaad gezegd dat het helemaal niet aan hen zelf lag. Zou het nou gekund hebben? Even theoretisch. Hè? Als je dan dat de NOS zegt: Nou, dat is echt niet te geloven. zit hier een droppel die gewoon niet in de gaten had dat het daar zomertijd is. Het spijt ons. Had het ook gekund. Mm -hmm. Nou, als je er dus wat van vond, dat de Nationale Nieuwszender een uurtje te laat was, dan had je gratuite mening. Een gratuite nou, mening. Jouw mening is heel duur betaald. Dat dacht ik wel, ja. ja. Hey, en uh, ja, we praten straks met je verder over uh, interessante dingen dan de actualiteiten. Wat ja, actualiteiten maar Ja, wel wat beters. Pff, dat, ja. dat is wat de geit is. is, is nou je, nou wat, ja. We ja, praten ja. straks met, je verwacht iets beters. Ja. Zei je dat nou? Ja. Hé, hey, je ziet niet met nou, Fred ja, de Jong, hè? Je, je mag gewoon maar nou, je een inbrengen, hoor. Hé, hey, ik verwacht hey. iets beters. Wat is dat nou? Ja, ik vind hem heel obstinaat. Niet Lekker zo door, een vriend. Ja. ik doe best. Show, jongen. Nou Jan uh, ja, nee, echt. we gaan even iets anders doen, inderdaad. En uh, ja dat gaat over jou, Jan. Je stond, uh, zoals je net al gememoreerd gisteravond, Stonaker, Lazarus in de Disco. En ik neem aan dat je column daar ook iets mee te maken heeft. Uh, ja, la vie, Roos. Het is bijna zover. 1 januari. En dan bedoel ik niet het einde van de feestdagen. Maar het begin van nog meer ellende. Onze deuren gaan dan wagenwijd open voor Roemenen en Bulgaren. Want we leven is dat heerlijke in Europa met zijn vrije verkeer van personen. Dit moet de ultieme uitkomst zijn van wat de hippies van de EU hebben bedacht. Namelijk dat je door Europa heel erg vrij kan vestigen en kan werken. Love, peace en happiness. En als er dan geen grenzen meer zijn, is iedereen blij en een wereldburger. Oh, wat heerlijk! Wereldvrede ligt in het verschiet. Oh nee, net zoals alle dromen van deze babyboomers... is ook het vrije verkeer van personen een utopische kijk op de mensheid. Want wij gaan ons namelijk helemaal niet vestigen in Sofia of Boekarest. Laat staan een of andere strontgat van een dorp daar. Weet je waarom niet? Omdat het een corrupte tering zooi is en wij liever hier wonen. En weet je wie ook liever hier wonen? Vrijwel alle Bulgaren en Roemenen, want onze kinderopvangtoeslag is al meer dan het gemiddelde inkomen daar. Als je drie maanden hier werkt, kan je bijstand aanvragen, kinderbijslag krijgen, huursubsidie, gratis openbaar vervoer en ga zo maar even door. Open grenzen betekent dat zij hier de ruif verder komen leegbikken, waarvan al aardig de bodem in zicht is geraakt door andere groepen van buiten. Ik noem bijvoorbeeld de Somalische gemeenschap waarvan 80% hier van een uitkering leeft. Het huilen van de PvdA en de VVD over de komst van de Bulgaren en Roemenen... is om te lachen als het niet zo vreselijk verdrietig is. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de EU... en dus ook voor de toestroom van deze oostblokkers. Bij de Polen verwachtte de overheid 3000 man. Het werden er uiteindelijk 300.000. Het opdringen van de EU begint steeds duidelijker te worden... 80% van de Nederlanders wil helemaal geen Bulgaren en Roemenen. Maar ze komen toch. En we kunnen er straks voor gaan betalen. Het idee dat deze vermenging uiteindelijk leidt tot een verbroederd Europees volk is uiterst naïef. Het wacht is op de tegenbeweging. En die komt waarschijnlijk bij de aanstaande Europese verkiezingen. De anti-Europa-partijen zullen gigantisch stijgen. En de Eurofiele partijen zullen dan roepen dat ze het nog beter moeten uitleggen. Maar wat valt er in vredesnaam uit te leggen? Het is meer dan duidelijk. Zij hebben een droom en wij moeten die tegen onze zin waarmaken. En dat zal uiteindelijk eindigen in een bloedbad. La, die, la, oh, oh, oh, oh. Ja! Lekker een uh, linkse kolom, dat mag ook wel een ja, keer. Ja, joh, leg het ze maar een keertje uit, nog wel, Jan. hè? He? Nou, het was lang niet slecht. Nee, hoor. Onze hoofdgast uh, die, die is bekend geworden door zijn, uh, ja, naast het, uh, het oude vreekbesje. door zijn Facebook-meldpunt over linkse indoctrinatie op zijn universiteit. En dat is de UVA, de Universiteit van Amsterdam. Welkom terug, Jernas Ramautarsing. Heel goed. Ja, en de is... pagina gaat trouwens over uh, heel Nederland en nu ook over Vlaanderen. Je bent ook internationaal gegaan. Ja, we zijn internationaal. Doen ze verdomme in Vlaanderen ook al aan, aan links indoctrinatie. Het is daar nog erger dan hier? Ben je niet. Ik ja. oh, dacht dat dat zo'n rechtsbolwerk was inmiddels. Maar dat valt dus niet. Nee, dat altijd. valt iets tegen. Hey, uh, vertel nou eens eventjes, links over indoctrinatie op de universiteit. Waar zie je dat allemaal in? Dat zie je in de colleges, dat zie je in de lesstof. En dat zie je gewoon in de hele sfeer die daar hangt. Voorbeelden! Nou, kijk even op de pagina. Die staan vol met voorbeelden. Bijvoorbeeld. Ja. Hallo! Bijvoorbeeld, we... ja, ik wil je een paar geven nu, hè? Oh, mooi. Ja, je Er moest even een stukje wederzijdse agressie uit. Ik voel dat wel. Ja, nu, okay. nu, nu ben je gekalmeerd en nu ga je gewoon. Leuk nou, vinden. is toch leuk dat je het uitlegt. Ja. Ja. Ja, denk, denk aan een docent die, die anti-Israelische comments maakt. en op het moment dat daar een, een reactie op komt van een student. dat hij dan zegt: onthoud wel dat de UFA een progressieve linkse universiteit is. Oh. En zo hadden we deze week een bericht van een docent geschiedenis. en die beweerde met droge ogen. dat het I love New York zijn. Dat ken je wel, het hele onschuldige uh, logootje. Dat het uh, inherent racistisch en kapitalistisch was. Want het uh, was deel van een campagne om de stad te zuiveren van etnische minderheden. En om uh, rijke, blanke mensen aan te trekken. Ja, je verzint het niet, ik zie je ogen. Maar... Ja, die is die gek. Ja, dat, dat, dat, dit is gewoon lesstof blijkbaar. Maar, maar, maar, maar eh, normaal het is in, machtikt, in, in het. helemaal In een normale wereld is dit soort mensen toch gewoon met hun handen op hun rug gebonden. Een beetje de te, te kwijlbeken tegen het raam aan, of niet? Dat zijn jouw woorden. Maar ik zou zeggen, ja, ze, is, uh, ze is niet helemaal goed. Maar openen, laten we even terugstappen op de vorige. Want die, die, als men zegt van ja, wij zijn een linkse progressieve universiteit, dat is dat tenminste eerlijk? Die man is tenminste eerlijk. Dat kan, je, dat kan je hem geven, maar dat maakt het nog niet juist. Ah, oké. Okay. Want dat... je mag geen linkse progressieve universiteit hebben? Niet van belastinggeld. Je mag uiteraard, privaat mag je een linkse universiteit uh, oprichten, wat mij betreft. Daar ben je helemaal vrij in. Maar niet van het belastinggeld van iedereen. Want dan misbruik je gewoon belastinggeld voor een politieke campagne. Wat voor voorbeelden heb je nog meer? Nou, we hebben het uh, bekende voorbeeld. Je bent uh, veel te slim om rechts te zijn. Bijvoorbeeld, dat werd op de middelbare school trouwens al gezegd tegen iemand. We hadden laatst nog het... Uh, uh, Welke is nog een goede die ik, uh, die ik erin kan gooien van deze week? We hebben van die documenten uit boeken... waarin heel uitgebreid beschreven staat hoe marktfalen uh, destructief is. Dat uh, kapitalisme alleen maar kan leiden tot crisis en, en tot gevaren voor de mensheid. Dat, die kwam uit, uh, uit Antwerpen bijvoorbeeld. Dus het is meestal uh, of marktfalen... Wat ze aanvallen. of uh, het Westen de schuld geven. Van, uh, van racisme. We hadden deze week een bericht over. dat uh, racisme. een inherent Westers iets zou zijn. en dat het inherent zou zijn. aan, aan kolonialisme. en aan imperialisme. Maar dat zijn gewoon. Uh, verschrikkelijke doctrines. om. Uh, onschuldige, hey, onschuldige mensen te leren. Dat is dus inderdaad. Laten we, ja, dat hebben we het vereens, denk ik dat dat wel is. Maar waarom zouden ze het dan doen? Omdat ze dat echt denken. Ze menen het wel. Maar hoe kan het dan. dat er zo'n concentratie. is heeft kunnen ontstaan van mensen die lesgeven... aan zo'n instituut die er zo over denken? Nou, omdat het is een overheidsinstituut is. Ja. En over het algemeen... Uh, mensen die bij de overheid werken... moeten dat een beetje verdedigen. Dus je kan je ergens voorstellen dat uh, hoogleraren... die belastinggeld krijgen als salaris... niet voor de klas gaan staan en keihard gaan beweren... dat de overheid eigenlijk veel kleiner moet. En dat de universiteiten bijvoorbeeld helemaal privaat zouden moeten worden georganiseerd dat zijn niet over het algemeen mensen die daar terechtkomen. Nee, maar zelfs zou je toch zeggen dat... In, in, al is het maar een afspiegeling van, van wat je in de Tweede Kamer aantreft... dan zou het toch al een stuk rechtser moeten zijn. Dus hoe kan die, die, linkse, die linkse groep zo'n invloed uitoefenen nou, het, het, dat... het is ook een vriendjeswereld. mij het Venema schreef vorige week... Uh, vorig jaar, sorry, pardon... schreef hij nog een artikel waarin hij zei dat tot een jaar geleden... het onmogelijk was om hoogleraar te worden als je niet lid was van de PvdA. Ja... Ik ben heel, uh, heel benieuwd naar onderzoek naar wat daar de achtergrond van is. Maar ik denk dat er op een gegeven moment een cultuur is ontstaan... van gelijkgestemden. En die zijn toe gaan selecteren. Wie willen we erbij hebben? En dat heeft een soort sneeuwbaleffect gehad. En ik heb vernomen dat het in de jaren zeventig nog erger was. Want het zou heel goed kunnen. Ja, het is verschrikkelijk. Maar maakt even... niet dat het nu goed is. Het is niet alleen op de universiteit zo. Het is ook op de HBO. Want ik heb, uh, Hoor ik ook, FBO. Tot, ja. tot mijn spijt moet ik toegeven de school van journalistiek gedaan. Nou, als je, als je vier jaar geen kloten wil doen en uiteindelijk een papiertje wil hebben... waar je eigenlijk ook geen koot mee kan, moet je dat doen. Maar dat was wel grappig, want uh, de eerste dag dat ik daar aankwam... zeiden ze van, ja, uh, welkom op de school van journalistiek. Uh, we beginnen met te zeggen dat de Telegraaf... een ongelooflijk slechte kutkrant is. dus de grootste krant van Nederland. Ja, ik bedoel, uh, voor mij hoeft het ook niet helemaal zo in kleuren gedrukt. Maar dus je zegt dus tegen kindjes die journalist willen worden... ja, de grootste krant van Nederland, die is fout. Er kwam de oorlog ook bij, en, ik van, en rechts, en fout, en dom. Uh, politiek... Politicologie gaven ze daar ook. Er zei die man, die, die, die, die, die, ja, die staat daarvoor. voor... Ga je deze nog zo. inzetten dan een pagina? Zo nee, maar die, die staat er dus voor een, hoe heet het, op een, uh, een hoorcollege En die zegt dus, stemmen op Pim Fortuyn, die toen nog leefde... Uh, is hetzelfde als lidmaatschap aan de Hamas. Goed, ik was wat ouder. Dus ik stond op, ik zei, nou, democratiepartijen, democratische partij... terroristische organisatie, ik zie niet helemaal het, is helemaal het verband. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook maar kinderen van 17 daar, of 18... En die denken, ja, het is wel, wel waar zijn, want die kerel die zegt dat weet je wel. Nou, maar dit klinkt heel herkenbaar, want de favoriete ding... is nu PVV'ers basje. of Wilders bashen. Dus we hebben ook veel berichten dat, uh, dat mensen dingen zeggen als... ja, we kunnen drugshandel voorkomen door alle drugsdealers neer te schieten... en er eentje in leven te laten die dan bang is. Maar geen enkele partij zal dit willen doen, behalve eentje. Ja, En continu opmerking als, in Duitsland hebben ze niet de partij... in Nederland hebben we niet een partij zoals de nazi's. Behalve Wilders dan. Dus continu van dat soort van dat soort opmerkingen... en inderdaad tegen mensen van acht die net van het VWO komen... nog niet uh, nat achter oren zijn... ja, die kunnen dat niet aan, denk ik. Nee, maar dat het risico wil ik niet nemen. Het is de uh, uh, indoctrinatie. Dat is het woord dat ik heb gekozen. Veel vinden dat te zwaar. Maar ik vind dat als je alles bij elkaar optelt... dus de lesstof, groot deel van de docenten... algeheel heersende cultuur... de studieverenigingen die uh, leuke feestjes organiseren... om de oktoberrevolutie te herdenken. En dat is natuurlijk ironisch. Dat is natuurlijk een uh, interne grap, is dat... Nou, ik vind die zo grappig. Want ik, ik zei al. Uh, laten we de kristal maar een keer herdenken. En dat grappig noemen. Dus nou ja, dat zou je dat absoluut ook niet durven? Nee, maar dat, dat, dat, wat, daar, wat daar heerst. is namelijk dat uh, als je het over uh, rechts hebt. dan gaat het over Hitler. En, uh, en als je het over links hebt. dan gaat het over Cheetje Guevara, wat een hele leuke gekke vent was. En die, en die had haar hartstikke prinsie Piel, prinsie prinsie prinsie En die ging ook heel veel mensen helpen. En uh, ja, dat was een hartstikke leuke kerel. En dan willen ze dat het nooit even voor Stalin en Mao hebben. Nee, maar precies. We hadden deze week ook zo'n plaatje waarop er stond... welke waarden geassocieerd worden met links en rechts. En dan stond er bij links echt solidair, uh, compassionate... al dat soort termen. En bij rechts was het authoritarian, uh, hard, Holocaust. antisociaal. Ja, dat is, gewoon, dat is niet de manier om, om mensen objectief... Uh, onderwijs te geven. Ergens gij, merk je zelf oplossing dat, dat, dat, dat links op de een of andere manier toch wel in die zin een, een, een, een blok is, dat ze heel veel van die connotaties delen met elkaar, hè? het sociale en het, en het links is beter te verenigen dan rechts want rechts is eigenlijk niet links is dat, ja, is dat, is, en, en daarin heel divers en, ja, is, Christen... er, is dat niet ook een beetje de, de reden waarom dat zo'n dominante ideologie heeft kunnen ja dat kan je zeggen, het is meer een klontering want rechts is inderdaad van extreem christelijk tot aan Pvv ja, die eigenlijk gewoon een linksbeleid heeft... op economisch, op economisch ja, dat gebied. Ook, ja, dus dat, ja, dat, dat moet doorgaan voor rechts, laten we het zo zeggen. Ja. In Nederland. En dan heb je nog ja, de VVD. Laten we daar niet over beginnen. Nou, daar en, gaan we zeker nog wel over beginnen. Oh, ja, maar, nou, nee, nee, nee, als je de VVD wil, krijg je hier een podium. Oh, oké. Deze 60, die... Uh... Ja, daar hebben we dan niet. Niet recht? Nee. Oké, okay, maar, dus de, nee, maar de, de... Even, er is niet één, zelfs het Rode, niet... Uh, hogeschool of universiteit te bedenken... waar je rechts geïndoctrineerd wordt, neem ik aan, hè? Ah, je je krijgt je, je krij, je krijg reacties dat het op, op Leiden, dat het daar rechts is of het Erasmus economisch, dat die rechts is maar er is een meldpunt Iemand heeft als, als, als, ja, als grap of heel serieus een rechts meldpunt De laatste keer dat ik keek had hij 15 likes. Dus ik, ik denk nou kom erop. Als het echt zo erg is of even erg tussen aanhalingstekens. Wat het nog niet goed zou maken laat maar zien. Maar, maar, wat maar die, niemand maar, doet dat. Maar wat zouden ze dan uh, moeten, moeten vinden qua rechts indoctrinatie. Ja, misschien een docent die zou zeggen dat, uh, dat je nooit socialist mag worden of zo. Of uh, die, die zoiets zou zeggen. Of die zegt als je geen, uh, geen VVD stemt dan ben je minder waardig. Of iemand die zegt ik wil dat socialisten sneller doodgaan ofzo. Maar dat hoorde je wel andersom. Dus ja, dat je dat je zo, dan zou je zoiets moeten krijgen. Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Hey, maar, en, en, en, en bij Pauw Witterman kreeg je op een gegeven moment... ja, ik je kamer vragen. Hè? Dat, was, dat was wat je, wat je riep. Uh, de van wie, wie staat erop voor mij en legt dit uh, voor aan, uh, aan, aan Dat is parlement. inmiddels ook gebeurd. Vertel. Nou, volgens mij heeft Beerteman van de PVV... Uh, vorige week nog een discussie gehad met D66 hierover in de Kamer. En wat gebeurt er dan? Waar, waar, waar komt die discussie op uit? Nou, volgens mij is die toen niet uitgekomen op een motie of iets dergelijks... maar het laat wel zien dat het in ieder geval... een bespreekbaar issue is geworden in de Tweede Kamer. Dat is wel een positief Had jij van tevoren verwacht, toen je bij Paul Witteman zou zitten... dat je daar heel erg serieus zou worden genomen? In alle eerlijkheid. Ja, je weet Free komt, maar je weet Rita komt ook. Dus je denkt, oké, op zich de tafel is niet per se mijn nadeel... Ja, ik twijfelde ook. Want ik, ik had al langer gedacht, de eerste keer dat ze mij uitnodigen voor tv... gaan ze me in een setting zetten waar ik uh, natuurlijk tegenover een rechts iemand kom... waardoor ik als een radicaal overkom. Links iemand? Nee, dat, ik dacht juist andersom. Ik dacht dat ze me tegenover iemand rechts zou zetten... zodat ik een beetje gek over zou komen als radicaal. Maar doordat ik tegenover Freek zat, was het wel in mijn voordeel. Dus ik dacht van ja, ik ga wel een, ga wel een goede kans krijgen. Ja, het viel me, viel me ook mee dat ze vooral hem tot de orde riepen en jou eigenlijk helemaal niet. Dus maar... ja, die Jeroen Pauw vertrouwde me nog toe dat hij een boek van Iron Rent had gelezen. Okay. Uh, dus misschien dat hij er niets mee te maken had. Dat ja, had Jeroen Pauw is niet zo uh, rood als uh, je zou moeten zijn voor de Vara. Maar dat compenseerde we Pauw Witteman. Uh... Nou ja, Witteman vroeg, uh, vroeg meteen of de PVV niks voor mij was uh, bij de borrel. Dus zei uh, Nee. Nee. Ik ben, ik ben toch niet linkseconomisch. Nee, sociaal economische is het niet anders dan de ESP. Hey, maar, maar kamervragen, uh, dan, uh, dat is hartstikke leuk en aardig. Uh, maar ja, het kan ook bewustzijn zijn. Hè? Het kan ook, uh, je merkt nu al, en dat is zelfs tot in België... is dat doorgedruppeld dat de docenten zeggen... Uh, ja, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Of uh, dat de docenten zeggen: Ja, ja, ja echt, dat heb ik echt van meerdere universiteiten gehoord. Dat er echt docenten zijn die zo, bij sommige vragen zeggen: Hé, hey, ik wil dat jullie het goed maar begrijpen. Maar is, is dat dan, oh dat, maar ik wil vragen: Is dat dan niet van dat van ik moet uitkijken wat ik zeg? Want dus dan uh, word ik weer voor uh, ja. populist uitgemaakt. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet vinden dat dat zo is? Of, of, of heb nee, het idee nee, dat nee, bij je bij hen daadwerkelijk. Ik denk, uh, ik denk dat er twee redenen zijn: Je hebt sommigen die, die willen gewoon niet op de pagina komen. Maar je hebt ook anderen die oprecht een goede docent willen zijn. En die, en die zeggen, ja uh, sommigen hebben het gevoel dat ze worden geïndoctrineerd... dus ik moet oppassen. Dus dat is op zich wel een betere, een betere motivatie. En dus dat besef dringt wel door. Dus dat is ook al een winst, uh, los van kamervragen. En laten we hopen dat ze bij het curriculum... bij het vaststellen van welke lezers gaan we opleggen... welke tekst gaan we opleggen. Dat daar, al is het uit politieke correctheid... wat, uh, wat niet er ertussen zetten... wat meer niet-linksen ze ertussen zetten... Dat is natuurlijk ook een beetje een, een, een, een ambitie. Dan, want je hoort dan via via dat er docenten zijn die beter op een tellen passen. Nou, dat we dat als winst beschouwen. Maar is er dan ook vanuit de universiteit al inhoudelijk... jouw eigen universiteit bijvoorbeeld... al misschien wel naar aanleiding dat je op tv bent geweest? Of gereageerd. Ja? Ja, ja, ja, in de Volkskrant uh, groot stuk. Of mijn twee dagen na mijn stuk daar. Wij indoctrineren niet. Dus uh... niet echt van, kom, misschien moeten we er zo over nadenken? Nee, nee ze waren, over het algemeen zeggen ze dat het mijn eigen ervaring is. Dat, dat, dat het geen bewijs is... dat ze een hele diverse universiteit zijn... dat er alle ruimte is voor discussies... en dat ze zich totaal niet herkennen in het beeld. Dat is een beetje waar al hun reacties op neerkomen. Dus ik dat heb dat nog ge geen doen. hand van hun... Maar dan gaat, er, dan gaat er toch helemaal niks veranderen... met je Facebookpaginaatje erbij. nou Wat er kan veranderen is bewustzijn onder docenten... misschien nee, wel even. assertiviteit Kijk, onder, onder nee, leerlingen. Als ik nou uh, uh, links ben... en de meeste mensen die denken dat links zijn ook heel goed is... dat betekent dat er goede mensen zijn... Nou, komt, uh, he, dus die mensen voelen zich helemaal lekker senang in hun levertje... want ze zijn links en hartstikke leuk. Ja, en dan ga jij dan een beetje tegenaan staan te toeteren met een Facebookpagina... en dan denken ze, nou, nu ga ik eventjes alles veranderen... omdat hij dat zo graag wil. Nee, ze, hm. gaan, ze gaan niet minder links worden... maar misschien gaan ze zich minder links gedragen in, de, in het klaslokaal. En dat is al wit. Ik bedoel, weet hoeven hun leven niet te veranderen. Het nee, gaat om belastinggeld. Ze kunnen toch ook gewoon lekker geen hol aantrekken van jou? Maar dan komen ze op de pagina terecht. Nou, lekker kom ze op de pagina, het door de ja, pijp. Wat, ik moet ineens een beetje, je, jij ook, je hebt een beetje denken aan onze Henk Westbroek... die een tijdje geleden al zelfs te zuchten van... Uh, burgemeester van Utrecht, wordt word ik dus nooit. En dat bleek ik er ook wel gelijk in te hebben. Daar bleek toch ook een tamelijk stevige establishment uh, tegenaan te staan. Nou ja, daar kan heel Utrecht willen dat je burgemeester wordt... maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn toch krachten aan de gang... die, die, die nou, inderdaad jouw Facebookpagina ook wel uh, kunnen hebben, schat ik zo. Nee, het is zeker geen, uh, geen, geen wondermiddel... Maar, wat natuurlijk ook mooi zou zijn, dat als, als andere denkers... of andere mensen die, die hier een mening over hebben... die wat invloed hebben, zich hierover zouden uitspreken... dat zou natuurlijk ook kunnen schelen in het debat. Of over... we het wat toegankelijker maken. Hoe denk je over de journalistiek nou? Dat is ook wel linksbolwerk. Nou ja, de, de, de overheidsgesponsorde journalistiek... Uh, liet dat weer duidelijk merken met uh, Mandela's begrafenis. Toen we van vier kanten te horen kregen dat Obama's speech het hoogtepunt was... Dan kregen we een nieuwsuur te horen in de aankondiging... te horen in de uitzending... Bij DWDD werd het nog vijf keer herhaald. En Paul Witteman nog een keer. En dan denk je wel van... hé, hey, wat is dit voor, voor één lijn die hier wordt getrokken? Dat ons allemaal nou, wordt verteld dat die speech zo geweldig was. En het absolute hoogtepunt was van avond. Mag ik aanvoelen dat jij daar niet mee eens bent? Ik, ik vond dat heel wat, wat, wat, wat, wat, heel wat van wat hij zei... was totaal hypocriet wat hij deed in eigen land. Ik bedoel, hij zei zoiets als... ja, je hebt leiders die zich optrekken aan Mandela... maar die respecteren geen rechten... Terwijl hij loopt iedereen af te luisteren. En hij is totaal niet de betrouwbare president. Dus ik, dat had je ook wel kunnen zeggen als, als kritiekpunt. Van ja, Het was misschien een mooie speech. Uh, ja. Een beetje boter op zijn hoofd had hij wel. Hij had een flinke, een flinke dosis boter op zijn hoofd. En niemand van de NOS kwam daarmee van... Ja, wacht even. Hij, hij praat wel een, een, een heel mooi verhaaltje hier. Maar kijk even wat hij echt doet. Kijk naar nou hoe hij omgaat met zijn bondgenoten. Met zijn eigen inwoner. Kijk hoeveel rechten hij schendt eigenlijk. Vind je ook dat Mandela als Jezus Christus wordt behandeld? Ik vind dat Mandela uh, aan de goede kant van de lijn staat. Laten we het zo zeggen. Uh, je, je, hij was als marxist uh, opgegroeid. Ik kan begrijpen dat hij uh, in, de, in de gewapende strijd ging. Uh, gezien zijn situatie. En het, het feit dat hij niet uh, doorgedraaid is, is een marxisme. En in ieder geval dat racisme eruit heeft gehaald. Daar verdient hij gewoon heel veel respect voor. Dat wil niet zeggen dat zijn politieke ideologie uh, volmaakt was verder. Maar ja, dat ene punt, dat kan je niet onderschatten. Want hij heeft wel een burgeroorlog voorkomen. En ja, dan hoeven we niet uh, kinderachtig over te doen. Dat is nee, zeker. Gewoon een prestatie. Nee, maar maar ik... verder hoef je ook niet uh, te gaan. Je hoeft hem ook weer niet als een soort uh, heilige verder te zien. Hij heeft gewoon... Nou, zo wordt hij wel behandeld. Ja, maar die neiging zien we, zien we al snel. Ik bedoel, kijk maar naar iemand als uh, moeder Teresa. Hoe die wordt behandeld, nou, dat was helemaal niks. Dat was een verschrikkelijk mens. Ja, Waarom ik was. H uh, weet ik even vergeten. Waarom was moeder Tjigreis? Nou, ja, zo ze is mensen verschrikkelijk mens. Die kindjes creperen. Die zeiden ze: ga ja. maar lekker naar God. Zodat ze ook naar het ziekenhuis ah, ok. gebracht kunnen worden. Ja, ja. En dan werden die kindjes beter. Maar ook, ook zij heeft dus soort heilige status gekregen. Ja, het leverde meer om op die kindjes daar te laten afdorren dan, uh, dan naar het ziekenhuis te brengen. Dus uh, je moet sowieso je twijfel zetten. Ook bij Che Guevara waar je het net over had. Nou, dat is gewoon een terrorist geweest. Die heeft tientallen mensen eigenhandig om ze even geholpen. Ik bedoel, zonder proces. Nee, hij, heeft, hij is door Fidel uh, niet uh, voor de rechtbank gesleurd. De... Nee, ik bedoel dat hij niet heeft... weet, ook zonder processie weer neergeschoten. Uh, ja, natuurlijk. Yeah. Ja, maar dat mag in de strijd, hè? Ah, joh, wat, wat kan je nou allemaal bom? Hé, hey, maar um, jouw onderwijs, dat is dus links ge geïndoctrineerd. Um, ja, denk je dan ook dat uh, die papiertjes eigenlijk niet zoveel waard uh, zijn? Nou, dat, dat zie je eigenlijk uh, dat inderdaad dat pietjes minder waard zijn. Er was nog een artikel in de Trouw. Die stond over dat we zijn een soort van veefabrieken geworden voor studenten. We hebben veel te veel studenten. En uh, het komt alleen maar zegelijk, hoofdzakelijk middelmatigheid wat eruit komt. En dat is wat, wat gebeurt als je de keuze maakt uh, ja, voor overheidsbeleid zoals wij dat hebben gedaan. Ja. We hebben gewoon geaccepteerd, we gaan geen topuniversiteiten hebben. We gaan geen dramatische universiteiten hebben. We gaan gewoon middelmatige universiteiten hebben. Dat is de keuze die Nederland heeft gemaakt. En dat komt nu steeds meer uit. En dat leidt tot een nivellering van, van diplomas. Want ja, bijna iedereen studeert op een gegeven moment. En uh, ja, daar zijn al door meerdere mensen hebben al, hebben al aan de bel getrokken van dit, dit kan niet langer door zo. Hoe sta je ervoor? Qua studie? Ja. Een halfjaartje. Nee, maar qua cijfers? Per vak gemiddeld bedoel je? Ja, heb je onvoldoendes? Nee, ik heb uh, geen onvoldoendes nu. Nee, maar sta je ook geen onvoldoendes? Nee, maar ik heb nu vaak maar één, één essay per vak. Dus het valt, uh, ik heb niet meer zo'n lang traject vaak. Nee, oké, okay, maar omdat je nou oh, over gemiddeld nee, gemiddelde... Nou, ik heb dit, dit heb ik ooit wel eens ook geroepen. En toen vroeg iemand, hey, maar hoe sta je er dan voor? Want ik had het over de zesjescultuur. ja nou, zesjes. ik stond niet eens een zesje. nee hè? Maar, maar ik, ik haal ook wel eens een zes tuurlijk. Ja, dan. Dat dacht ik Dat was een goede jongen. Dat verwacht dat ik verwacht nou ook. Niet. Tegen. Nee, maar begrijp je wat ik zeg? Ah, ja, maakt het uit. Hé, hey, uh, we praten straks met je verder. Gaan we even over, over politiek in Nederland uh, praten? Want uh, dat geleuter over universiteiten weten we nou wel. Want politiek, daar draait het om. En daar zit je toekomst ook in, toch? Absoluut. wel. Als, als ik geen nieuwe partij wil aankomen, vreet ik mijn hoed op. Echt. Echt een jammer Ah, de pitch. Leuk, joh. Nou, nog dat maar aan, vriend. Ja, goed, Sarah Smit, die weet ik toevallig, is een erg mooie vrouw... die dan ook in 2009 in haar volledige naakte glorie in de Playboy stond. Maar Sarah Smit heeft ook cystic fibrosis, ofwel ziekten En Playmate plus thaislijm maakt de publiciteit... en die kan deze ziekte goed gebruiken, Jan. Heel goeiedacht, Playmate en Sarah Smit! Hoi, hallo. Hoi, hey Sarah Smit, uh, dit is de pitch en dat betekent dat je iets mag aanprijzen, jezelf, of, of, of, of een goed doel, want dit keer is het een goed doel, want naast uh, uh, uh, bloot in de Playboy heb je ook de Thai slijmziekte en iets georganiseerd. Jezus, nou je ja. moet even adem gaan Misschien halen. moet je het allemaal niet zelf zeggen. Dan laten we het Sarah zeggen. En dan zetten we die klok. en gaat dus een klok aan direct. Oh ja. En als er een hele eh, geluid komt, dan, uh, dan, dan is het, dan is het uh, weet je wel, nest over. Ja. Dus je moet okay. wel zorgen dat het spannend en, en, en interessant is. Oh jezus. Ja, ja. ja nee, we het heel lang gelul wordt, vinden we niet leuk meer. Nee, en niet, en niet zo heel saai. En, uh, nee. uh, het is misschien leuk, hè, omdat je natuurlijk geld uh, probeert uh, op te halen. Uh, voor ja. die thyslijm ziekte, dat je af en toe heel erg moeilijk de, gaat roggelen. Want dat, nou, dat, uh, dat, dat zou geen probleem moeten zijn. Nee, maar dat helpt ook. Dat is, dat ja, wij, geloven, wij geloven in, in, in, in, in nee. real life. Nee precies, maar kijk, als je dus, als je dus geld wil hebben voor de arme in Afrika, dan moet je er eentje met z'n vlieg in zijn oog hebben. Dan, ja, dan werkt het. Nou, en je dat als je, je dus leggen. over de thuislaamziekte hebt, dan wil ik gewoon geroggen horen. Nou, dat ja. hoeft voor mij ja, maar niet per dat se. Dat dan kan dan ik minstens tien keer doen. Oh, oh, geef gewoon jezelf en, en, en leg het uit. Zullen we beginnen, Kabouter? Je klaar voor? Is een startschot? klopt loopt. Doe maar. Nu beginnen. Ja, we beginnen met een lachje. Dat kan ook echt alleen met vrouwen verzinnen. Uh. Nou, nou, dat was hem dus al. Nou, is, ja, heel vervelend. Jong. Okay. Ja, zullen we, we nog één keer een zo'n vrouw erg. Een podium. Nou, en... Nog één keer, gewoon omdat je uh, ja, eigenlijk best wel een lekker wijf bent. Ja, dat oh, durf... En maar dat was wat aardig, goeie. Jan. Ja. Oh, ja, dat is wel ja. best jong. Nou, uh, ja, ik, uh, dat zegt wel niet zoveel. Heel, heel lang geleden ja, dat ik Jan hem zei... in een karakter heb geschoven, Jan. <laughs> ja, ja, goed. Nou, ben je klaar ja. voor Sarah? Ja, ik ben klaar. Gaat we weer hè? Tik-tak, tik-tak. Oh, ik nu? Jezus! Ja! Nee, Oké. Okay. <laughs> nou, ik ben dus Sarah. En ik ben inderdaad Playmates geweest. Maar ik heb ook Dyslijm-ziekte. Ook al bekend als fibrosis. En uh, waar mijn pitch nu voor is, dat is... Uh, vroeger gingen we allemaal op volkant. Op zomerkant. onschuldige CF'ertjes. CF-patiënten. Um, Hoop maar, hoop maar, hoop maar, Wat zie je er te doen, man? Ja, nee, maar het is heel, het is heel lang, ik weet het verhaal toevallig al. Maar De dat mens ik... is lekker bezig. Nee, vond je? Oh, ga dan nou maar door. Hé, hey Sarah, ik zei even dat, ik heb je net even gegoogeld. Ja. Uh, met die foto met dat rode onderbroekje. Kenny? Ja, vind je die wel leuk? Uh, ja, hartstikke leuk, joe. want, uh, maar je, je ziet ook, je, voor mij ben je ook een heel aardig mens. Je ziet gewoon... Ik hoop het, je, ik doe wel mijn best. En je hebt ook een foto dat je dan met een roos in je oog ligt. En dan, oh ja. En, en ja, maar dat, dat was nee, geen Playboy natuurlijk. Nee, maar was het daar heel warm? Want, want echt veel aan heb je nou toch ook niet? Oh, hey, je hebt hartstikke gezellige nee, billen. Dat het. Dat, uh, dat, het gaat niet op je billen slaan in ieder geval, die, uh, die ziekte. Nee, nee. Nou ja, goed, het laatste jaar wel. want Toen viel ik heel veel af. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Jezus, ik zit na te gaan. Dit moet je even, je even, even, je even de... zien, Nee, Jan. ik heb het al gezien. Wat denk dat kind ja. zeg, hey. Nee, Ik, nee. Doen, ik veel. Hé, Sarah, sorry voor alles. Uh, moeten we nog even iets. Nou nee, misschien moeten we samenvatten dat ze vroeger met elkaar op vakantie gingen, die mensen met de ziekte, Wie? maar die, die, die steken elkaar dan weer aan. Dus maar dat kan niet allemaal meer. playmates gingen dan met nee, elkaar op alle kampen mensen, en dan gingen ze bloot met, met rode onderbroekjes. Cystic fibrosis. Nee, en, en, en dan, en dan, en dat was heel leuk en gezellig als je met lotgenoten. Ja. Dat kan niet, want dan besteek je elkaar weer aan en dan wordt de ziekte nog Waarom erger. vertel jij dit niet? Nou, dat dat zij het heel langzaam vertelt, oh, dat kan ja. ik wel ja. ja. En nu oh. willen ze een soort virtuele ontmoetingsplaats, Dat die mensen alsnog hun dingen kunnen en hun geld veranderen. Een website dus? Ja. Hoe heet de website, Sarah? De website uh, gaat CF Community heten, maar waar de mensen nu naartoe moeten... Ja, dat dam, is dam, tam, tam, tam, tam, www.support.cfcommunity.net. Dus het is een beetje lang, maar... het je al het Ja, dacht, Lekker, lekker pakkend. Oh ja, nee, maar goed. Dames, dames en heren, jongens en meisjes, pak even pen en papier erbij. <laughs> want, uh, Sa oh, dit is de godverdikke ook een foto. Doe het maar één keer, Sarah, terwijl je ook zit... Uh, Jan, Jan, niet Ik hier. Ja. Niet, nu. Iedereen is gewoon een beetje, Ik word hier gewoon warm van. Ja, nou, ja, deze! We zitten klaar. Kom maar, Sarah. <lacht> nou, ik okay. ben ook bijna. Concentreer je. Dat is, is www.support.cfcommunity.net. Ja, oké. Okay. En uh, we hebben 70% van de website al af. En het gaat een soort van uh, ja, Facebook met veel coolere gadgets en, en plugins worden. Ja, ja. Voor uh, CF-patiënten of iedereen die daardoor... Hé, uh, hey, maar de bedoeling is. is. Ja, de bedoeling is dat daar ja. mensen daar dus, dus geld kunnen storten... zodat jullie ja. een mooie plek hebben waar je elkaar kunt ontmoeten... en er, er, ervaring kunt uitwisselen Zo en al met al. Het, uh, uh, uh, het gaat ook beter met die ziekte. Het was een doorbraak, hoor. Nee, als moet ik je taal? deze dan ligt ze op een bank met ja. een, echt maar heel mooi uitgelicht. Jan, is mooi uitgelicht. dan kun jij misschien ergens even, gaan even je ding doen in de buurt. Nee, maar de, hey, uh, je was aan het roggelen, dus uh, hou dat vast. Ja. Hé, hey, Sarah. Um, uh, ja, heb je bijvoorbeeld ook een vriendje? Ik, ik, ik ben zelfs verloofd sinds een paar maanden. Godverdomme, zeg dat. Hoe... Ja, sorry jongens. Sorry. Oh, dat moet ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen nu, of wel? Verloofd? Nee, maar dat is het grootste misverstand. Dan moeten die meisjes op Playboy altijd doen alsof ze niemand hebben. Wat bizar is, want het zijn de, <lacht> de mooiste meisjes van de wereld. Waarom zouden ja. die nou nog geen verloofd hebben? Het is toch heel logisch dat het wel zo is. En waarschijnlijk dat zelfs een rijke. Weet je ook rijk? Hij is toch niet rijk, hè? Hij heeft nu een goed betaald baan, maar daar stopt hij over een maand mee, zodat hij bij mij kan wonen, want oh. hij is Australisch. is. Oh, eh, yeah. oh, het is al liefde op afstand, meid. Er wordt helemaal niks. Je neemt toch gewoon een lekkere gezellige holze <laughs> jongen met een, met, een, met, een, met een bril en een bierbuik. <laughs> nee, maar we hebben al heel vaak samengewoond, hoor. We hebben ook heel lang uh, samengewerkt en zo. Dus we weten oh, we is allemaal hij, hij zijn model? Oh ja, want jij was in Australië natuurlijk. Ik was in Australië en we hebben ook samen op jachten gewerkt en we hebben veel meer samen gedaan. dat komt goed. Komt het hartstikke goed. Nou super. Dus www support CF. deze moet je zien. Nee, dit is helemaal fantastisch. Hey. .cfcommunity.net. Maar daar de... moet je dus geld storten en dan kunnen die mensen, maak je er blij mee. Maar met deze foto was het weer, ja, was het weer heel, heel, heel, heel koud in de studio. Ik vond het was een hele moeizame pitch, maar dat kwam vooral door Jan. En, en je hebt het echt heel goed gedaan, uiteindelijk. Ja, wat heb jij ja, een dat vrolijke dat borst, zeg? Echt wat een vrolijke... Ja, een vrolijke borst. Ja, ze glimlachen. Nou, er ja. ja. zijn weinig tieten die glimlachen. En weet hoor. Je het grappige is, Jan, dat, nou. dat ik dat deze borsten met de magazijn heb hoor. je aangezeten? Nee, vaak heb gebruikt als voorbeeld dat het heus niet altijd joekels hoeven te zijn. Oh, oh, oh, mijn god. waar ga je nu heen? Oh, nee, maar weet je, ja. dat is ook gewoon zo. Nee, ik he? was eigenlijk ja, he? heel erg verbaasd dat, dat ik in de Playboy kom. Hoe, hoe groot zijn die dingen dan? Nou, gewoon A. Ja. A? Ja, serieus? Ja, hele vrolijke Jopies noemen wij dat. Maar dit is oh, dat is nog echt... echt niet zo hoor, dat, dat zeiden we vroeger. Dat was niet nu meer hoor. B Nieuwe. Nou ja, ja inderdaad, dat je met Cup A en, Maar ik, dit ziet er niet uit als Cup A, en trouwens. Nee, dit is een leuke Cup A, toch? Hartstikke leuk. Die, ja. Nou, ja. Dus ik bent uh, ook nog ambassadrice van de Cup A. Hartstikke goed. Je bent nee, nee, multifunctioneel. Uh, nee. uh, de ambassadrice van... Uh, ook met kleine borsten kan je best een leuk mens zijn. Nee, maar echt. Nou, dat weet jij toch ook wel? <laughs> Dat is een poging tot humor. veel ja, oude dikke man. Nou, Sarah Smit. Mag het uh, ja. mislopen met die, met die, uh, met die kangaroo schieter? Doe gerust een belletje. Want uh, ondanks dat ik vrij grote handen heb... heb ik er helemaal geen moeite mee... om ook de kleinere geschapen vrouw te koesteren. Één hand, toch? Dat ja. moet toch ook lukken? Nou, dat komt wel goed op. Jan is een, maar, ja. Jan is een, een hartstikke lieve man. Ja, en je dat denkt... Uh, van, moet het nou allemaal zo? En het antwoord is daar eigenlijk ja op. Nou... Ja. Uh, hartstikke bedankt. Onwijs een goede pitch. Sarah. Ik wist niet eens waar het over ging. Nee, ja, stel oh, ja, ik zie het hele helemaal niet. Die ziekte moet wel ja, hebben een betere wij, naam wij. hoor. Cystic ja. fibrosis, je verzint het niet joh. Nou, dag Sarah. Ja. Sarah, succes ermee. Dankjewel, je jongen. Doei. Hele dikke doeitjes. Hele dikke doeitjes. Ja, hele dikke oh, nee. Hele kleine doeitjes. Ik ga er zo raar. doen als er een vrouw Kleine doeitjes. Nee, maar een mooie ja. vrouw ga ik altijd raar doen. Ja, dat weet ik. Slag dat dan toch op? Ben je er nog? Ik ben er nog. Oh, Dikke doeitjes. Dag Sarah. Dag Janne. Dag. Echte Janne. Tits. Nou, dat was toch leuk, hè? Echte Janne, Tits. jou ja, hoor. Jongen, jongen. Uh, Jernas, uh, Remartaus, Haring. Uh, <laughs> Traumatisering was. Is dat nou <laughs> hè? Jernas, ja, ja. Remartaus, de automatisering. Is student politicologie aan de UVA. Uh, maar stond uh, 2012 ook nummer 16 ja. op de kieslijst van de Libertarische Partij. Dat wel een geestig detail. En hij haalde dit. Net niet. Niet. Ja, echt, net, net, de net niet! Net ja, niet om we de WK in te komen. Het is nee. en Wat en. Een paar stemmen erbij ja. en. Nee, nee. niet één zetel hè, was het. Nee, nee, helaas. Hoe komt het dat jullie uh, dat verhaal niet kunnen verkopen? Of is het verhaal kutje nou gaan? Nee, het, het verhaal is fantastisch. Het is meer uh, de campagne en uh, het bereik is al niet zo groot. En heel veel mensen die ik spreek over kapitalisme. Uh, die hebben nog nooit een goed argument voor kapitalisme gehoord. Dus ja, te weinig mensen hebben ons verhaal gehoord. Dat lijkt me in ieder geval een... Uh, Wou je uh, alvast een tip geven? We hebben wel eens een libertarische collega van je gehad. En die... Anders. Ja. Die ken ik. Dat is nummer één. Ja. En die zat er ook niet je in. 15 vijftien plaatsen hoger. En uh, maar die, wij hadden achteraf een beetje iets van... Nou, er is best een hoop zinnigs wat die man zegt. Maar het is zo rabiaat en zo absoluut. En daarom denk ik... Tip... Dat het mensen een beetje afhaken. Denken, ja joh, dat is prima, natuurlijk in de utopia. Ja, ze denken dat het te, te ver weg is. Ja, denk dat denk ik. Dat ben ik met je eens, absoluut. En nee. volgens mij is dat ook zo. Nee, maar wacht even. Ik wil, ik, ik... ik, ik, wil, moet, ik Praat nee, ik nou weer te veel? Dan... Praat ik nou weer te veel? Is het weer nu weer te veel? Nou, nah, niet te veel, maar het is maar gewoon... Maar hebt het over het eindpunt. Okay. Daar heb je gelijk in. Het eindpunt is inderdaad nu te ver weg. Wat, wat, wat mijn probleem is, is dat ik best wel neig daarna... want ik vind namelijk dat mensen gewoon hun eigen broek moeten ophouden... en dan weet ik nou dat dat ik... Kleine overheid. Kleine overheid. Belasting of... is diefstal. Ik heb je ons Lekker, nog steeds... Ja, ja, we houden ja, het nog steeds ja, ja, mee. Het ja, gaat ja, rustig. Ja, goed. ik ben bij, hoor. Ik ben ja, bij. Ja, dat, dat, was, het was heel heel hard, dat dat ook he? betekent dat het gelijk een einde voor aan Ja, Voor een, aan een deze... jaar socialisten ziek is dat echt... Nee, heel maar, te... maar ik bedoel, dat weet ik ook wel. Dan, dan, dan werk ik ook niet meer voor de publieke omroepen. Dat dan vind ik allemaal goed. Ik vind het ook allemaal hartstikke leuk en aardig. Dus er is best wel een groep in Nederland die... Ja, enigszins wel dat begrijpen waar die, waar die uh, partij voor staat. Um, nou, er is uh, geen rechtse partij in Nederland. Dus je zou zeggen... Jullie Stap zijn het echt rat. een stelletje waardeloze amateurs. Dat je niet één zetel bij elkaar kan fietsen. Ik zou je vertellen, zo'n halve tamme Johan Flemmings die kan met, met zo'n zijn in zijn hol nog een, nog een zetel krijgen. Dus, dus jullie kunnen er geen move van. Jullie zijn gewoon prutsers. Dat is geen vraag, hoor. Oh, nee, ik wil ook niet antwoorden. Nee, maar een stapje. Hoe Wacht, kan, jans ook, even bij en maar hoe kan het nou Wat dat je dan... Al? Nou, als je daar gelooft, in die stroming gelooft... hoe kan je dat dus niet verkopen? Nou, ik vind het, ik vind het wel frappant dat er uh, in Amerika... een land waar, waarvan je zou denken, daar zijn de echte kapitalisten... dat de Libertarische Partij daar 1% van de stem heeft binnengehaald. Dus ik, ik denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen... dat wij hier per se slecht bezig zijn... Ik denk maar jullie dat... zijn overal in de hele wereld slecht bezig. Nee, nee, wat ik eerder denk te zeggen is... ik denk dat de boodschap van libertarisme inderdaad... zelfs voor mensen in Amerika... een land met een veel meer een kapitalistische traditie... zo moeilijk electoraal kan worden vertaald omdat, ja, misschien vinden mensen het te ver van hun bed nee nou Maar wacht, dus, dus, dus, dat is nice, dat grappige. het grappige. En het grote geld zit te er te niet leggen. achter. Als er, als er een weg moet komen, dan moet je die met z'n betalen. Anders komt er geen weg. He, alles is een, een project op zich. Dus dat hele belastingverhaal is helemaal niet zo ingewikkeld te begrijpen. redelijk simpel te begrijpen. Nou, als je dat al begrijpt, is het dan ik, simpel. Als ik het begrijp, dan is het simpel. En, ben je klaar? Nee. <laughs> Oké, okay. maar dus, het is niet per se... ja, als je de theorie erachter gaat lopen ontrollen... dan zal het allemaal reuze ingewikkeld zijn... dan kom je allemaal met filosofen en weet ik... maar waarom het eenvoudige verhaal niet vertelt? Je zit een gat als een schuur op rechts. Dat ja. ben ik helemaal met je eens. Daar da moeten we mensen die voor kapitalisme zijn... Uh, zeker in duiken, daar wil ik graag werk van maken. Hoe ga je daar werk van maken? Nou, Ik denk dat Nederland best een nieuwe partij zou kunnen gebruiken. Ga jij die beginnen? Als er, me als er mensen zijn uh, die mij daarin willen steunen... en dat daar de mogelijkheden voor zijn, uiteraard. Wanneer? Ja, wanneer zijn de volgende verkiezingen, jongens? Nou, nou over, over een, een, een, een over heel snel, ja. Nou, ja, Europese gemeenteraad. Uh, nee, daar ga je niet meer in. Nee, eh, nee, kom over. op, hè? Nee, maar oké, okay, je, je wil een nieuwe partij. Ga uh, voor nationaal, jongens. Ja, nee, je wil een nieuwe partij oprichten. En wat voor nieuwe partijen hebben we er dan over? Nou, laten we zeggen, een partij die voor kapitalisme is, die dat als hoofd, hoofdpunt neemt. Dan leg dat. Want het moet heel simpel uit te leggen zijn. Oké, wat betekent dat? De kapitalistische partij voor vrije markten, individuele rechten en gelimiteerde overheid. Ja, dat is een veel te lange titel. Hoor. Dat, dat spreekt weer niet aan. Dat zijn drie dingetjes. Nou, dat waren drie ja. dingen. Ja, ja nee, maar je, wel mee. Hoor. Nee, je moet, je moet een, een korte naam hebben. Ah, de, de, de, de naam is kort, de kapitalistische partij. Oh, ik dacht dat er heel wat dingen was. Misschien slogan voor iedereen die rijk is en iedereen die rijk wil worden. KP, ja. dat klinkt als zo nieuw verkend. En verkeerd. Kapitalistische partij? KP. KP'ers. Tokploeg achter. Nee, KP'ers. Gaan we een beetje oppassen met de nee, initiale. Nee, ja, nee, dat is nee, niet nee, goed. Nee, nee, K nee maar K K misschien K geen initiale, gewoon altijd naam voor luid. Ja, maar hè, dat gaat dus dan ah, niet ja. werken. Dat doen ze, dat, niemand zegt ook het Christendemocratische belde. De VVD zegt wij zijn ook voor het kapitalisme. Oh ja, wanneer hebben ze dat gezegd? Nee, daar heb Zij zijn voorstanders van de markt, toch? Ik noem het het K-woord. Het onuitgesproken K-woord noem uh, ik dat. Wat is het onuitgesproken K-woord? Kapitalisme. Ik heb nog nooit gehoord in de Tweede Kamer. Alleen van de SP. Ja, dat slecht is. Ja, ja. precies. Maar de VVD zegt maar... alleen liberalisering, ja. markt, maar wat... krachten... dat soort vage termen gebruiken ja, okay. ze. Maar, maar jij begint dan de, de, de KP, ja. de kapitalistische partij. En wat, waar staat dat dan voor? Wat nou, doe je dan? Wat ik net zei, vrije markten, individuele rechten... gelimiteerde overheid. En dat is het. Wat wil je nog meer? Nee, maar ik bedoel, vrije markten, wat betekent dat dan? Dat betekent dat de overheid zich minder... eigenlijk niet moet bemoeien met de economie. Dat, dat betekent maar... vrije markten. We bijvoorbeeld eventjes dan de, het bankwezen om maar eens een gevreesd voorbeeld... is het misschien toch ondanks de vrije markt de, de ideaal, niet wel erg handig... om daar een heel een beetje op te letten? Nee, nee het probleem is juist dat de overheid de banken... Uh, advies heeft gegeven en heeft gestuurd in richtingen. Als je ziet in Amerika dat de overheid banken heeft verteld... dat arme mensen ook een hypotheek moeten kunnen krijgen... omdat iedereen in de VS een huis moet kunnen kopen. En toen is het juist misgegaan. Uiteraard waren er ook foute bankiers tussen. Dat ken ik helemaal niet. Maar je hebt in elke sector foute mensen maar met je fouten mensen laat samenwerken met overheidsfunctionarissen uh, met zakken met geld, ja, dan komen de problemen. Dus ik vind dat ook het bankwezen zou niet door de overheid moeten worden uh, uh, gesteund of gestuurd of of worden afgeremd. We hebben contracten die kunnen individuen met elkaar overeenkomen. En als iemand zich niet houdt aan het contract... moeten er een rechter zijn die recht kan spreken. Helemaal mee eens. Politie hebben we nodig. Defensie hebben we nodig. rechtspraak hebben we nodig. Maar er is, niks, er is geen enkele reden dat de overheid het recht heeft... om zich te bemoeien met vrijwillige handel tussen twee autonome individuen. Ben je ook voor eh, zeg maar, de totale opheffing van grenzen dan? Nee, ik, nee. Ik, zie, ik, zie, ik zie zeker een functie in politieke eenheden, zoals we die kennen. Waar je die grens legt, daar ben ik wat minder eh, principeel over... Dat wil zeggen, als Friesland morgen zegt, uh, mogen, we, mogen we onafhankelijk zijn... en ze willen ons niet uh, vervolgens de oorlog verklaren... zie ik niet een grote moreel bezwaar uh, daartegen, om maar een voorbeeld te geven. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de Vlamingen, nou die gun ik ook hun onafhankelijkheid. Tegenover die walen die ze lopen uit te zuigen daar. Dus wat dat betreft ben ik wat uh, flexibeler. Maar ik geloof wel in het principe van een politieke eenheid die wordt bestuurd. En ook uh, de staat dat, dat kan een aanzienstaat zijn. Ja, dus Nederland zou dan een politieke eenheid kunnen zijn. En die bestuurt zichzelf. En daar moet er een hele gelimiteerde belasting voor zijn. Hé... Hey. Dus vanuit het perspectief van wat we nu hebben, dit moet dan een rechtskabinet heten. Tot, uh, nou, het slot. eerste sinds 100 jaar. Nou, nou, nou, nou. Ja, we willen, nou, een uh, rechtskabinet. Vorige kabinet. Ja, ik wou niet zeggen dat dit een rechtskabinet is. Nou ja, ja, laat ik het zo zeggen. De mensen die uh, in de vorige Tweede Kamerverkiezing op de VVD hebben gestemd, die hadden daar toch stiekem wel een beetje hoop op dat er nu een rechtskabinet zou komen. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Uh, hoe, zou het, uh, hoe zou het anders hebben gekund met na nou, die landslide-overwinning van de VVD? Nee, ik geef toe dat als je puur kijkt naar de uitslag van de vorige verkiezingen... en de geschiedenis tussen de VVD en de PVV... zag ik ook niet direct een, een, een, een heel veel betere oplossing. Ik bedoel, je kan D66 nog tegenaan gooien, dan wordt het misschien ietsje minder erg... op economisch gebied, maar daar uh, hebben het over een paar percentages. Dus ik, ik begrijp heus wel dat ze naar elkaar toe zeggen gaan. alleen het resultaat is, is even dramatisch. Dan ja, begrijp echt... je nog steeds dat ze nog steeds bij elkaar zitten je zeg je nou, we hebben ja, het zo, geprobeerd, maar... dit, dit zie je vaker. Dit is elkaar vasthouden uit wanhoop. Uit, uit Ze zijn allebei zo laag in de peilingen. Het is nu gewoon politiek niet interessant voor PVDA of VVD om naar de stembus te gaan. Dus dat is ook nog wel. Maar zolang je in die, in die wederzijdse greep blijft, wordt het er ook nooit interessant. Meer? Nee, of maar waar ze natuurlijk op hopen is dat over een jaar of over twee jaar... de economie een beetje aantrekt. En dat dan net voor de verkiezingen, dan gaan zij een heel verhaal houden... met zie je wel, uh, het zuur en het zoet. Dat, dat kreeg gewoon de balken. En al drie keer achter elkaar. Lukte hem ook drie keer achter elkaar om zo uh, de verkiezingen te winnen. Dus dat is het enige wat ze nog kunnen doen. Hopen en bidden dat de economie aantrekt en dan uh, ja, hey, zelf de borst gaan kloppen. Weet je wat zo gek is? De VVD was ooit rechts en liberaal. Nou, zijn ze is allebei niet meer zo. Nou, dan heb je uh, wat in de media altijd de rechtse uh, PVV wordt geschreven. Die zijn helemaal niet rechts. Economisch helemaal niet. sociaal economisch zijn ze, zijn ze de SP. Dus ik er is gewoon geen rechtse partij in Nou, de SGP. Maar ja, goed, die, die lopen dan weer met. Wat zijn weer Jesus Freaks, hè? Die zitten dan wel heel erg. Maar, met, die... maar, maar, maar waarom. Eh, want wat, er is een gigantisch, zei Jan net ook, het is een gigantisch gat op de markt. Waarom is dat er niet? En jij zegt, nou, nou ja, als iemand me wil helpen, dan is het wel mogelijk. Nou, waarom is het niet? Nou, een van de redenen is, linkse universiteiten. Die helpen natuurlijk mee om, om, dat, om dat tegen te gaan. De meeste intellectuelen intellectuele zijn links. Is het niet gewoon zo dat er men, veel meer have uh, laten we zeggen, hefnots zijn dan haves? En als je het zo simpel wil verdelen dat de, de linkse partijen scheld nee, komen voor, voor solidariteit. En de rechtse voor individualiteit en kapitalisme, noem het allemaal. Maar dat er gewoon veel meer linkse mensen zijn. En dat je dus altijd... Een... Ja, maar de overheid creëert linkse mensen... door subsidies te geven maar aan Maar wacht mensen. nou eventjes. Wat je nu doet Wat je nu doet... is dus zeggen dat uh, linkse mensen... of rechtse mensen... Uh, ja, zulke slappe knieën hebben. Dat als je maar lang genoeg tegen ze aanhouden... hoe het dat socialisme zo prachtig is... dat ze dat omarmen. Ik bedoel... ik heb vier jaar op, op de, de linkse school van journalistiek uh, gezeten. Het enige wat ik daarvan ben geworden is nog rechtse. Ja, maar je hebt het heel anders uitzonderlijk, hè? Nee, maar je, wat je, maar je zegt je je je zegt zelf... ja, er is geen rechtse partij omdat al die kindertjes die worden links klaargestand. Nee, nee, Als ik, jij nou rechts heb, uh, gevoelens hebt in je ballen. en ik, dan denk je. ouwe ou, hoor maar tegen me, maar ik ga mijn mening niet veranderen. Tuurlijk, maar die heb je er ook tussen lopen. We hebben wel rechtse mensen in Nederland. Ik ontken niet dat er rechtse mensen bestaan in Nederland. Ik zeg dat een, een linksuniversiteitsapparaat. En een links uh, overheidsmediaapparaat. Nee, nee, en een linkse krantensubsidies. En zeggen dat het helpt. Jeannas. maar die creëert ja, Het is, toch het is niet. gewoon zo. Er, zijn, er is een groep mensen die zegt: de kern van de alle, alles in het al is solidariteit. Als er je hebt rijke en je arme mensen. En moet van die rijke mensen gepakt worden. En dan die arme mensen doen wat het gaat Sterk, om meer solidariteit. Ja. En er is een andere groep die zegt: nee, nee, nee iedereen moet zijn eigen broek kunnen ophouden. En dat doen wij dan rechts. Er zijn veel meer mensen die baat hebben bij die, bij die solidariteitsformule. Dus waarom, er zullen toch altijd meer linkse mensen zijn? Nee, maar ik denk dat je die mensen kan overtuigen... dat ze meer baat hebben uh, van kapitalisme. Ik denk dat die mensen nog nooit een goed verhaal hebben gehoord... van kapitalisme, want de VVD houdt het niet. Ik heb Rutte zelden horen praten over hoe geweldig de markt is. Of over de zegeningen van de vrije markt. Dus ik weet niet van wie ze dat verhaal moeten hebben gehoord... Maar ik hoor het van niemand. Nee, maar er dus dus zijn heel veel voorbeelden van marktwerking... die zo geslaagd zijn dat we roepen... God, dat is nou echt een, een structurele verbetering in wat voor sector dan ook. Zijn nou er veel of niet veel? Nee, niet zo heel veel, nee. Nee? Oké, okay, wat denk je van een iPhone bijvoorbeeld? Wat denk je van, van al dat soort technologische ontwikkelingen? Wat denk je van het feit dat Spotify nu uh, muziek gratis maakt... voor alle telefoons, voor iedereen? Denk je dat je dat zou krijgen onder een socialistisch systeem? Dat zijn de vruchten van de markt die we allemaal gewoon nemen... alsof het normaal is we denken dat het gewoon gratis komt. Nee, dat is de markt. En er is geen enkele politicus, nagenoeg geen enkele, nagenoeg, geen enkele journalist... die durft te ja, maar... zeggen dat de iPhone-revolutie... een zegening is van het kapitalisme. Nee, ze zijn gewoon bang, ze zijn laf, ze hebben belangen. En dat is wat er mis is. Maar, maar... er zijn genoeg zegeningen van het kapitalisme. Nee, maar deze zien. crisis is toch ook een van de vruchten van het kapitalisme? hou toch op, man. Hoe bedoel je van jou, jou valt hem er dus echt tegen. Dit is duidelijk een crisis waar de overheid zo'n dikke vinger in de pap heeft. Nou, het, is op, het is begonnen bij, met een bankencrisis. Ja, banken die door de overheid weer een bepaald beleid werden aangepraat. Dat moet je even uitleggen. Nou, bijvoorbeeld in de VS, het voorbeeld dat ik net gaf. Het feit dat de overheid tegen banken zei... zorg dat arme mensen ook een hypotheek kunnen betalen... en zorgden dat die banken hun kredietgrens moesten verlagen... allerlei arme mensen een huis moesten geven. Die mensen konden dat gewoon niet betalen. Fout van die mensen, ja. Fout van die bankier, niet echt. Die had een pistool tegen zijn hoofd van de overheid. Want als je je kwotum niet haalt, dan gaat de overheid zeggen... hé, hey, je hebt niet genoeg arme mensen aan de huis geholpen. Dus dit is één voorbeeld. En nogmaals, er zijn heel veel foute bankiers. Prima, maar als je ze elke keer blijft redden met belastinggeld... dan ben je alleen maar die emmer verder aan het schoppen. En uh, dat is wat er mis is gegaan. We hebben iets van drie banken genationaliseerd in Nederland. Dus ja. niet, niet, dat verzin je toch niet? Nee, dat, ik, vind, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind namelijk als je uh, in de markt uh, gelooft... dan moet je die banken maar om laten pleuren. Daar heb je helemaal gelijk in. En, en, en de gevolgen, ja, dat is dan onderdeel van de markt. Nou, in ieder geval, we praten straks met je verder. Want uh, het is bijna één uur, Jan. Het gaat hard, hè. Het is echt niet te geloven Als je plezier hebt, dan vliegt het voorbij. en Zo is mijn net, vriend. Uh, We gaan straks weer verder met de uh, echte Jan. Nu eerst even het uh, journaal van één uur. Uh, maar ja, waarom niet? Ik ben benieuwd wat het grote nieuws is om één uur. Ja. Ja, ik ook eigenlijk.